Dan het weer. Veel plaatsen regent het. Temperatuur daalt vannacht tot zo'n 6 graden. Komende ochtend trekt de neerslag weg en klaart het soms wat op. Maar in het kustgebied kan nog een bui vallen. Middagtemperatuur ligt rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Je kunt bellen naar dit programma. Zo eenvoudig is het. Je belt met een vraag of je hoort een vraag en weet er het antwoord op. Dan uh, kun je ook bellen. Dat is, dat is eigenlijk het hele principe. Vragen en antwoorden en dan, om wel te zijn, jouw vragen en antwoorden. Zo kun je bijvoorbeeld uh, uh, bellen naar 0800-1121. Maar je kunt ook even mailen naar nachtzuster omroep, Of je kunt even twitteren via apenstaatje-nachtzuster. Of een kijkje nemen bij de chat. En die vind je op www.nachtzuster.net. En dan linksboven even de chat aanklikken. En waarom zou je bellen, mailen of op andere manieren contact zoeken? Nou, bijvoorbeeld omdat je rondloopt met een vraag... of omdat je het antwoord weet op een van de vragen... die in deze uitzending gesteld zijn. Zo is er bijvoorbeeld die vraag... wie bepaalt wie er mag meedoen aan het Nationaal Songfestival 2012? Hoe gaat dat in zijn werk? Wanneer komt het Nationaal Songfestival? En uh, ja, wie gaan we daar zien? Wat voor liedjes? Uh, hoe is, zit de structuur in elkaar? Als je dat weet, 0800-1121. Horen doofgeboren mensen in hun dromen en zien blindgeboren mensen in hun dromen? Daar hebben we al vaker antwoord op gekregen en vannacht ook al een beetje. Maar mocht je daar nog iets over willen zeggen, bel dan ook even. Waarom mag er geen bier verkocht worden bij de tankstations in Nederland? En is het zo dat als je vaak met de tondeuse je haar millimetert... Word je dan sneller kaal? Dat is Anouar wijs gemaakt. En hij wil heel graag weten of het waar is. 0800-1121. En tot slot zijn we al helemaal toe aan kerst. Want Ben wil heel graag weten waarom we nou eigenlijk een kerstboom neerzetten. Waarom versieren we de kerstboom? En waarom moeten we zoveel eten met kerst? Nou, Henk gaf net al een uh, korte uitleg. Maar mocht je nog een kerstige aanvulling hebben. 0800-1121.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 Toch eigenlijk niet hè, kerstliedjes draaien voordat Sinterklaas het land weer heeft verlaten. Maar ja, we hebben het over kerst en ik draai altijd platen die te maken hebben met de onderwerpen waar we over praten in zuster. Dus ik kon hem even niet aan me voorbij laten gaan. Dit was Mariah Carey en All I Want for Christmas. Is you, in dit geval. 0800-1121 is nog steeds het nummer hier van de wachtkamer. Dus je kunt, uh, je kunt blijven bellen met je vragen. Maar vooral ook met je antwoorden. Want we hebben op het moment zat vragen, kan ik je vertellen. Ik zal ze nog, uh, nog heel even voor je doornemen. Uh, het Nationaal Songfestival. Hoe, wat, wanneer en uh, hoe is het geregeld? Waarom mag er geen bier verkocht worden bij de tankstations in Nederland? Waar Horen doofgeboren mensen ook tijdens hun dromen... Waarom moeten we een kerstboom neerzetten en versieren? En waarom moeten we met kerst zoveel eten? Vraagt Ben zich met lichte frustratie af. En is het zo dat als je vaak je haar millimetert... dat je haar dan minder gaat groeien en dat je zelfs kaal wordt? 0800-1121 als je het antwoord weet op een of meerdere van deze vragen. Theo? Goedemorgen, Astrid. Hallo. Nou, ik heb een hoop antwoorden, hoor. Oh, kijk eens. Daar ja, kunnen we wat mee. Nou, dan ga ik even achterover zitten. Pas nee. maar los. Als je de tondeuze erop zet. dan word je kaal. Ja, de... Want daar is die tondeuze voor. Ja. Maar en als je of het millimeter. Ja. Dat is genetisch bepaald. Ja, hè? Ja. Dus als uh, de vader en moeder van Anouar allebei een uh, volle bos haar op hun hoofd hadden. dan hoeft hij zich geen zorgen te maken. Nou, dan denk ik niet. Nee. Nou, mooi. Wat want nog anders, meer? Want als, als, weet het, als van uh, kort maken uh, je kaal zou worden, dan zou ik me niet meer hoeven scheren. Ah, dan weten we dat vast. Ja. Maar het groeit nog wel aan alle kanten op. Ja, het blijft, uh, het blijft groeien. Mooi. Ben je daar nou blij mee als man? Nou, nee, want ik vind het een <lacht> rotklus. <lacht> dat scheren, jij zou het helemaal niet erg vinden als je kaal werd. Je hoeft je hij er niks meer aan te doen. Dan hoeft hij er, er niks meer aan te Goh. doen. Ja, ik, ik heb me toch altijd uh, laten wijsmaken dat het voor veel mannen echt een, uh, een angst is. Dat het kaal niet terugkomt? Worden. Ja, kaal worden in het algemeen. Oh kaal worden in het algemeen? Ja, nee, daar ben ik niet bang voor. Nou, ja, dan ben maar je... Maar het is ook genetisch bepaald, want uh, ik hoef maar om je heen te kijken in de familie... en er wordt niemand kaal, dus... Uh... Nee, nou, rustig aan dan. Maar ik scheer me wel kaal, dus... Uh... <laughs> Ja dat, uh, ja, dat is uh, dan volledig jouw keuze. Nou, duidelijk antwoord. Had je nog meer? Ja, kerstmis. Nou, kom maar door. Als je het leuk vindt, moet je het doen. En als je het niet leuk vindt, moet je het niet doen. Ja, dat zijn natuurlijk uh, bijdragen van niks. Nee, dat zijn wel bijdragen van, van een heleboel. Belangrijke van een heleboel zijn de bijdragen. Nee, want uh, hoe, weet het, uh, uh, hoe je het ook went of keert, hmm. ik vind kerst toevallig heel erg leuk. Ja. Ja, en ik vind het erg leuk uh, als mensen mij dan vragen van... Theo, kom je eten? Ja hoor, ik kom wel eten. <laughs> en kerstboom vind ik hartstikke mooi. Maar ja, ja daar, daar ben ik mee groot gegroeid. Uh... Ja. Uh, dus dat vind ik leuk. Ja, maar de hele achterliggende gedachte... ja, het is al een beetje uitgelegd door Henk net. Maar daarom wilde hij het graag weten. Waarom halen we het in ons hoofd? Dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Ja, maar het uh, wordt het... Uh... Kijk, uh... Het is, het is een leuke smoes ja. om, om eens een keertje een beetje ja, wat meer aandacht te geven aan, uh, aan de dagelijkse prak, om het zo maar eens te zeggen. Ja, ja. zo kun je het ook zien. Heb je altijd zo'n positieve kijk op het leven? Ik, uh, ik kijk heel positief naar het leven. Mooi. Zolang we het maar niet over het Zonfestival hebben. Um, nee, daar krijg ik meer klachten over. Maar, Want het ja. Songfestival, wat ermee gebeurd is, is toch de voorbode voor het huidige Europa. Het gaat zachtjes naar de kleuten. Oh. Wat met de ik vond song... je net nog zo positief in het leven staan. Ja, maar, nee, maar goed. Daarom wil ik het er ook niet over hebben. <laughs> Want er is één onderwerp en dat triggert een zekere uh, agressie nee, is... bij jou. En dat is het Songfestival. Het Songfestival, dat, dat is een ramp. Gelukkig, gelukkig draaide je van de Songfestival liedjes wel een van de liedjes die wel leuk waren van de afgelopen jaren. Oh, ik kan zoveel leuke Songfestival draaien. Nee, dat doe je niet. Ik Want kan de, de hele nacht leuke Songfestival liedjes Na, draaien. een beetje is er niks meer gemaakt. Wat? Na? Nou, een beetje is er weinig meer gemaakt. Een beetje? Verliefd is iedereen wel meer dat weet je. Oh. Ik die Scholten. O, nou, maar dat is wel echt he helemaal vanuit het, uh, vanuit het begin ja, van het, het Songfestival. Ja, dat weet ik. Nou, maar dat ken ik wel. Ja, natuurlijk. Heel leuk. He, ik, dat ga ik even zoeken. Ik weet niet of... Uh, nee, van... dat moet je niet doen, joh. Dat moet ja. je gewoon niet. Geen songfestival Wat, uh, Wat ik veel leuker vond, dat was The Sound of Silence. was mooi, hè? Ja, dat, dat, was, dat is een van die liedjes. Daar kom je niet op als je, als je gaat nadenken over een top 2000. En dan, nou. dan en dan is het van, oh shit, ja, die hoort er eigenlijk ook ik, in. Ik mag toch hopen dat die in de top 2000 staat? Als die niet in de top 2000 staat, dan uh, eet ik het plastic bekertje op. Zou ik niet doen. Ik, daar komen we nog op terug. Oké. Okay. Ja, uh, waar hadden we het over? Over van alles en nog wat. Oh, had je aan nog mijn een vraag? Daar zijn we nog niet toegekomen, maar die is ook heel, helemaal, helemaal niet belangrijk, joh. Is je vraag niet belangrijk? Nee. Ja, daar wil ik er eigenlijk geen zendtijd aan verspillen. Ja, dat moet je wel doen. Ja, want ik ben nu wel dat nieuwsgierig. Dat is toch wel gezellig zo. Nou, kom maar door. Ja, zal ik mijn vraag stellen? Ja. Ja. Um, ik mors water op mijn aarig bijvoorbeeld. Ja. En mijn vaaddoekje is helemaal droog geworden. Dan neemt dat bijna geen water op. Terwijl als het vochtig is, één veeg en het water is weg. Oh. Hoe kan dat? Ja, dit is wel raar. Nee, dat is niet raar. Met een dat, dat droog? Dat is wel raar, inderdaad. Want met een vochtige doek neem je makkelijker, die neemt makkelijker water op dan een droge doek. En dat snap ik niet. Huh? Oh. Maar ah, dat heb ik nooit, hoor. Als ik, ja, een droog doekje neemt bij mij net zo makkelijk op als... Ja, volgens mij is het zelfs beter. Nee, hoor. Oh. Je zou het eens uit moeten proberen als hij echt helemaal droog is. Dan ja. neemt hij minder makkelijk water op... dan dat hij heel licht vochtig is. Nou, als hij nieuw is, dan neemt hij nog geen water. Maar dan neemt hij nee, ook veel. Dat weet ik. Oh. Dat moet je eerst eventjes goed uitspoelen. Ja. Ja. Nee, maar gewoon een, een heel droog uh, doekje neemt minder makkelijk water op dan een iets, iets vochtig doekje. Oh. Oké, okay, nou, ik vind het een interessante vraag... en ik ben benieuwd of we een golf van herkenning losmaken in Nederland. Ik denk het niet, joh. Ach, maar je, ja, dat we je we de even, enige bent. De vraag die was alleen maar een smoes om, uh, om even te reageren op een paar nee, dingen. Nee, nee, nee. Dus ik, ik hoor dat als dit meer mensen dwars zit... dat dit een elementaire vraag is. Dus hier gaan we het <laughs> nog uren over hebben. Nee. Dat komt helemaal goed. Mag ik je hartelijk danken voor je bijdrage? Uh, ja hoor, dat mag. Mag ik je dan nog een goede nacht wensen? Jij ook. En mag ik dan nu Teddy Scholten voor je draaien? Nee. Ik doe het lekker toch. Dag. Dag. Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje. En dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn.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 Teddy Scholten. En een beetje was dat. Hè, wat heerlijk dat het over het Songfestival gaat vannacht. 0811 21 over het Songfestival of andere onderwerpen. Bel vooral. Um, num num num num num, Gerdien. Gerdien. Goedemorgen Astrid, met Gerdien. Een hele goede morgen. Ik luister graag naar je programma. Gelukkig maar. Ja, ik vind het heel gezellig. Ik ook. Ja. Maar ik, mijn vraag is, onze dochter heeft een tweedehands autootje gekocht. Ja. Maar daar is een gerook. Oh jasses. En ze heeft hem schoongemaakt. Ze ja. heeft er al doorgesneden sinaasappels in gelegd. Ach, ja. En een emmer met een, een zeem of een spons met azijn. Maar het is moeilijk om die lucht te verdrijven. Ja, het is bijna We onmogelijk. Misschien een probaat middel hebben daartegen. Ja, ik niet. Ach, ik ook niet. Nee, ik want heb ik heb uh, pre precies hetzelfde gehad. En het duurt jaren voordat het uh, vieze luchtje eruit is. Dat klinkt niet optimistisch. Nee, maar gelukkig weet ik lang niet alles. Want anders zou dit programma echt uh, makkelijk van vier uur naar twee uur teruggebracht kunnen worden. Ja, ja. Dus ik zeg 0811 21, er moet toch iemand zijn die daar een huistuin en keuken of eigenlijk gewoon een automiddeltje voor heeft. Ja, dat dacht ik misschien ook, misschien is er iets iets heel eenvoudigs die zegt nou dat is het. Kijk, ramen en deuren openzetten, dat is ook geen optie natuurlijk, hè? Nou ja, het, het, tijdens het rijden is het inderdaad vaak niet aan te raden om de deuren open te zetten. handig, hè? En als het straks min 4 is, dan zou ik ook de ramen niet de hele dag open willen hebben. Dus nee, uh, nee. <laughs> ja, dan ga je al. Maar uh, hoe oud is uw dochter? Uh, 35. Oh, en die heeft nu een tweedehands autootje aangeschaft. Want die had geen zin meer om met de trein te gaan. Nee. Nee, dat kan ik me voorstellen. Het is een leuk hart hoor, maar het, de lucht, hè, Hij is, ja. uh, dat is heel vervelend. Ja, en uh, toen ze hem kocht, dacht ze nog van ach, ik hang er ja. zo'n luchtverfrissertje in. Ja, dat heeft ze ook gedaan, maar ja. dat weet ik niet. Nee, ach Gert, ik vind het heel vies. Ja, nou, het is ook heel vies, dat zegt ze ook. Ja. Maar, en, ja, ja. misschien komt er nog iets tevoorschijn in ja. een of andere... Uh, ja, die uh, mevrouw uit Zalk. Ja. Klazien uit Zalk, Klazien. die had ook altijd zulke leuke ideeën. Maar... Ja, maar die zei dan dat je aardappelschillen erop moest leggen of zo. Dat schoot ook allemaal niet al echt op. Ja, of misschien moest je er wel op gaan zitten. Ik weet het ook niet. Maar... Ja, <laughs> ja dat is, het Klazien kan allemaal. Dat is, wel, dat is wel een risico, hoor, om de, de tips en trucs van Klaasien precies verkeerd te onthouden. Daar kan je nog flink verkeerd uh, de mis mee ingaan. Nee, maar ik, ik, ga, ik krijg er inmiddels al, want er loopt een, een chat mee tijdens dit programma. Zitten mensen gewoon te chatten. En ik krijg al door een bakje gemalen koffiepoeder in de auto zetten. Hé, hey, dat is tip 1. Ja, ik weet niet of het werkt, maar je bent er in ieder geval weer leuke een ochtend zoet mee. <laughs> dus dat... Uh, en... Moet je bonen kopen en die malen, of mag je ze ook gewoon uit de winkel halen? Want dan heb je ze natuurlijk redelijk vers als je ze bonen nee, hebt. Nee, he? nee, nee, nee, je moet ze denk ik zelf malen. Ik denk het ook. Ik weet het niet zeker. Voor en... de beste resultaat. Ja, precies. En um, uh, Ene Norbert schrijft... Mijn dochter heeft eens moeten overgeven in de auto. De rooklucht was gelijk weg. <laughs> <laughs> ik weet niet maar of dat het... zo'n probaatmiddel is. <laughs> nou ja, het is mooi gevonden. Ik, ja, uh, zijn, maar ik, ik geloof als tip dat je maar eens moet beginnen met gemalen koffie. Ja, nee, je kunt, dat is natuurlijk niet heel veel moeite. En, dan kun je altijd een keer, en anders kun je er altijd daarna nog koffie van zetten. <laughs> dus dat is ook geen weggegooid geld. Dus dat is uh, ja. in ieder geval het, uh, uh, het pogen waard. Ja. En ik denk toch dat er meer mensen zijn hoor, met tips en trucs. Dus blijf nog even luisteren. Ga ik eventjes nog op zoek naar uh, nog betere verhalen. Ik blijf zeker luisteren en ik dank je vriendelijk dat je naar me geluisterd hebt. Ik vond het erg gezellig, dank je wel daarvoor. Oké, okay, jij ook, dank je wel. Uh, dank je wel weer voor het dankjewel. Dag. Dag. 0800-1121. Marleen. Hallo. Hallo. Hallo. <laughs> uh, over uh, de tondeuse, het hier, ja. uh, noem maar op. Uh, onder de opperhuid zitten follicles en daar groeit gewoon weer steeds haar uit. Ja. Zelfs met chemokuur krijg je weer haar terug, omdat die voorlekkers niet aangetast zijn. Dat zijn van die instulpingen onder de opperhuid. Ja. En daar groeit het haar weer uit. Ja. Da. En over, ik, ik zat wel eens in een taxi en ik zei, Hé, wat ruikt dat lekker, dat was een tijd geleden. En uh, ja, hij zei, tegen de stank heb ik uh, opengesneden meloen. Oh. En dat was een hele frisse lucht. Dan. Heb ik nou nog nooit gehoord dat iemand een open nee. gesneden meloen achterin zijn ja, auto legde. Hij wel. Want ik zei meteen, hé, hey, wat ruikt het fris? Ja, tegen de vieze lucht, toen mocht je nog roken in de taxi. Enzovoort. Dus het uh, rook heel fris. Ja. Nou, het ruikt dus... in ieder geval lekker naar meloen. Dat lijkt mij, ja, het, het lijkt mij al... Ik weet het niet. Als je ochtends in de auto stapt, of je dan li liever koffie ruikt of meloen. Dat is een beetje ja, je eigen ja, ik, keuze het, natuurlijk. Morgen snurk ik nog. Kijk, maar het zijn, wel, het zijn wel van die kleine, kleine mooie tipjes. Dankjewel Marleen. Ja, wacht even, wacht even, hoor. Ho, ho, ja. Over de, het eten met kerst, hè. Ja. Met feesten wordt ze vaak gezamenlijk gegeten. Met ganouka en, en nou, met alle volkeren. Dat is eenmaal zo de, de gewoonte als je dat wil. Ja, maar kerst dat is wel de... heel landelijk geaccepteerd. Een ja. moment dat je na twee dagen je, je, het knoopje van je spijkerbroek niet meer dicht krijgt. Ja, nou ja, goed. Ach, dat moeten mensen zelf weten. Maar nee. ik had nog een, een vraagje. Ja. Uh, ik weet niet of dat nog zo is. Met dat blauwe scherm op tv. Ja. Dat je dan andere opnames kon maken, zodat je dat, dat verdoezelde. Ja, ja. Ik, ik leg het een beetje ongelukkig uit. Ja. Als maar... je voor een blauwe wand stond, hè? Ja dat je dan uh, van alles erop kon projecteren. Ja. En, uh, dat die blauwe Maar waarom blauw? Dat begrijp ik niet. Ja, en tegenwoordig is ook erin, het ook erin, meestal he? geen blauw meer. Tegenwoordig is het grasgroen. Nee, serieus. Het heet ook tegenwoordig het green screen... in plaats van een blue screen. Maar waarom die kleur? Nou, volgens mij is dat... Ik moet niet de hele tijd antwoord geven. Dat vinden mensen heel irritant. Want nou, het, het, hele... het hele principe... Ja, maar ik weet het. Ze zeggen het. Zeg het. Nou, um, uh, kijk, wat als je bijvoorbeeld uh, uh, je zou bijvoorbeeld rood nemen. Ja. Het gebeurt veel vaker, zeker tegenwoordig, dat mannen een rode broek aan hebben of vrouwen een uh, rood shirtje. En die specifieke kleur blauw of die uh, die huidige kleur groen, vooral dat echt dat dat dat is echt kermisappeltje, appeltjes appeltjesgroen, zeg maar. Ja. Daar, daar hebben vaak mensen niet een heel truitje van aan, want als je dus iemand in zo'n appeltjesgroen truitje voor zo'n appeltjesgroen scherm zet en je projecteert daar bijvoorbeeld de weerkaart op waar ze dan het weer op gaan ja, aanwijzen, ja, ja. dan zou diegene die zou dan het, het, het bijvoorbeeld zeg maar harderwijk precies op zijn buik hebben liggen. Ja, ja, ja. Dus juist die kleuren, dat vind ik wel. Uh, ja, waarom niet paars of zo? Ja, nou, paars is sowieso, hè? <laughs> ja, heden te nee. dagen heeft iedereen wel paarse kleren, maar bijna niemand heeft een appeltjesgroen shirt in de kast hangen. Ja, maar omdat het zo'n heel groot scherm was, ja. dus, en nu appeltjesgroen, ja. dacht ik, hé, hé hoe doen ze dat toch? Ja, bij het blue screen lijkt het me ook lastiger, want volgens mij hebben wel veel mensen blauwe kleren. Ja, maar ligt het daar aan? Ja, het dat ze is... andere dingen op kunnen projecteren. Volgens mij zijn ze daarom wel appeltjes groen gaan, gaan doen. Je moet namelijk gewoon één egale kleur hebben. Als het egaal appeltjes groen is, maar er vallen schaduwen op... dan werkt het al niet. Ja, ja vandaar ook niet dat het een wit scherm uh, daarachter is. Wat ze vaak bij fotografie doen, hè? Ja, maar wit is helemaal onhandig. Want als je ja. mij daar midden in de winter voorzet... Dan, ja. uh, dan heb ik uh, uh, Groningen op me vooraf liggen. Ja. Er gaat niks boven Groningen hoor. Nou, ja, het Waddeneilanden. hè. Mijn dat je, ja. je lijfert. <laughs> nou. Hij pronkt je wel in Gronenland. Is dat een omland? Oh, ik zet je gauw uit. Voordat je het weet spreek ik Gronings. Ja, zeg maar oh, weet, je, weet je, ik heb nog één dingetje van de, oh. de jaren zestig, oh, want, um, ja. ja. ik was ergens aan verbonden, ik weet het niet meer wat, was ja. werd ik opgeroepen voor het Songfestival, het Nationale, oh. ja. ja spijt me meneer. Maar waar maar, was je aan verbonden dan, dan ben ik wel benieuwd, werd ja, zomaar iemand op... dat was een of andere... Plattelandsvrouwen? Ja. Nee, oh. God, hou op. ik woon in Amsterdam. Nou. Maar uh, ach, ik, ik weet het ook niet meer. Ik, ik was met, uh, met aardgasvoorlichtingtoestand uh, bezig. Oh. Daarna ging ik weer de verpleging in, maar dat doet er verder niet toe. Maar je ging maar... met alle aardgasvertegenwoordigers naar het Songfestival. <laughs> ja, maar uh, dan hoorden we een aantal liedjes. En elke gemeente kon dan punten geven. En oh. de hoogste punten voor dat liedje, dat werd dan uitverkoren toen, hè? Maar er zaten dus zeg maar uit alle regio's ja, alleen ja. maar mensen van de aardgasvertegenwoordigers? Nee, nee, dat was oh. meer de naam. <laughs> oh. Nee, dat ging louter om het... Oh, Select Ladies was dat, geloof ik. Wat was het? Dat ik toen bij was. Select Ladies. Select Ladies? Ja. Wat ja, zijn Select ja. Ladies? Ja, daar kon je voor alles inzetten. Ik was toen uh, pas getrouwd, want ik wilde toch nog wat te doen hebben enzovoort. En niet Met een Select heen. Husband, ja. Maar... Uh, zo ging dat toen, de hoogste punten. En dat liedje dat won toen. En wie heeft het toen gewonnen? Dat is slijm helemaal niet. Nee, dat gewonnen. weet je nog. Dat kun je niet... Jaren zestig, je... nee. ja, ja, jaren zestig. Je kunt niet met een hele groep mensen naar het Songfestival gaan... en dan niet meer weten wie er wint. Nee, nee, maar... Jaren... Dat is een evenement. Ja, nee. Ik ging altijd kijken met de familie toen en noem maar op. Ik vond het heerlijk. En dan vooral kritiek leveren op de kleding en zo. Heerlijk, toch? Maar dan weet je toch nog wel wie er gewonnen heeft in het nee, jaar? echt niet meer. Nee, hoor. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat zou ik niet meer weten. Nou, ik ga het voor je opzoeken. Jaren zestig, ja. Maar goed, in elke gemeente dus. Groepjes die naar de telefoon grepen en dan punten gaven aan een uh, aantal liedjes. Leuk. En dan kwam nationale... Dat... oh, geen in het Nationale Songfestival. Dat vragen ze mij nou nooit. 1960, wacht even hoor. Uh, lied. Nee, toen was ik nog in de opleiding van de okay. regisseur. Want in 1960 was het Rudy ik Karel. En wat een geluk. 1965. Oh, ik kijk, dat, dat, dat telt er weer lekker aan. 1965 was lekker. het, uh, ja, het, ja. het Connie van der Bos. En het is genoeg. Dat kan. Het jaar daarna was het ik Millie Scott. Het echt. Niet meer. Nee, maar het gaat een lichtje branden als ik het nog een keer zeg. Ik weet wel dat mijn vader een beetje verliefd was op Corrie Brokke toen. Oh. oh. Uh, maar uh, ja. uh, Millie Scott en Fernando en Filippo? Oh ja, daar heeft mijn ex-man nog wat mee gehad. Oh, oh laat maar eens, anders blijf ik doorkwebbelen. Heb je ex-man <lacht> iets met Millie Scott gehad? <lacht> <Ja>. <lacht> Eerlijk waar? Xavier Hollander. En dan had. Oh, heeft jouw ex-man iets met Xaviera Hollander? Ja, dan hebben heel veel mensen ja, iets met Xaviera Hollander ik weet gehad. Het. Maar we, inderdaad dwalen we nu een klein pietje af. Ja, zo ben ik. Was het Millie Scott, was het Connie van der Bos, was het Therese Steinmetz, was het Ronnie Tober, was het Anneke Greunlo? Nee, ik weet het echt niet meer. Nou ja, dat weet je toch? Nee, misschien Lenny als er rentjes op toen. Dat kan ook. Dat ik denk dat, dat er mee. ook dat er flink geborreld is en dat je gewoon willekeurig iemand doen geroepen wel. hebt destijds. Maar ik vind alcohol zo vies. Ja hè. Nu ja. 20 jaar. Maar ik, ik dwaal weer af, hè? Ja, dan vind ik eerlijk gezegd, Xafira Hollander, <laughs> nog een iets boeiender gespreksonderwerp. En er wordt hevig gepraat in mijn droom, hoor. Ja, maar ook ja. hardop? Kazachstan had ik het laatst over. Oh, ik geloof het best. <laughs> ja. Want daar heeft je ex-man nog een tijdje gewoond. Ja, dat is ook mee, <laughs> mee geweest met die vrouwen. Goed, bedankt, hè? Dank je. Tot de volgende keer weer. Leuk weer, hoor. Dag, dag, dag, dag. Dag. dag. dag. Bruno. Ja, goeiedag. Hallo. Een hele goede nacht. Nou? Het is knap van je hoor dat je zoveel uren zo actief kon blijven. Nou ja, het zal je werk maar zijn. Er zijn heel veel mensen die gewoon dekseltjes op mayonaisepotjes moeten draaien de hele dag. Ja, ja. Dat, is, uh, dat is waar. Een 24 uur ritme kan per persoon ook verschillen. Precies. Ja. Wat kan ik voor je doen, Bruno? Nou, het volgende. Ja. Uh, dat vond ik wel grappig uh, van dat... Uh, Droge vaardoekje wat minder opneemt, ja. dan een vochtig uh, vaardoekje. Ja. Het antwoord is heel simpel, maar er zit een heleboel achter. Oh. We leerden dat al op de middelbare school toen die nog goed waren. En dat is uh, oppervlaktespanning. Oeh. De oppervlaktespanning. Zie je, dat kregen Daar, wij in onze de, tijd in niet, mag. hoor. Dan ja. voel je de oppervlaktespanning van het wateroppervlak. Ja? Ja. Val in het water van een 100 meter hoogte... Je valt hartstikke dood oh. door de oppervlaktespanning. spanning. Ja. Terug naar het vaartdoekje. Ja. Uh, de meneer heeft volkomen gelijk, dus je had hem niet zo belachelijk moeten maken. Ik maak zo. niemand belachelijk. Uh, nou, nee, maar die man had gelijk. Het is ja. zo. Ja. Uh, maar waarom? Het is het verschil in een spanning. Een droog doekje heeft uh, geen oppervlaktespanning spanning ten opzichte van het water. Ja. Ehm... Um, als je het vochtig maakt, dan wordt de oppervlaktespanning uh, daar elkaar toegebracht. Dan is er wel een verschil in oppervlaktespanning. En dan neemt de vochtig doekje neemt goed op. Oh. Wist u dat alle textiele wasmiddelen gebaseerd zijn op dit principe? Nee. Ja, Dat weet u het nu. Ja. Daar is Unrever rijk mee geworden. Daar is Procter Gamble rijk mee geworden. Alle wasmiddelen zijn gebaseerd op oppervlaktespanning. Probeert u maar eens om iets in schoon water te wassen. Ja. Nou gaat er niet uit. Oh. Neem een wasmiddel, het gaat er wel uit. Ja. Verschil, eh, het beïnvloedt de oppervlaktespanning. Dat doet een wasmiddel. Nou. Dus het vaardoekje is opgelost. Ja. Oppervlaktespanning is het antwoord. Ik vind het bijna jammer. Hoezo? Nou, ik vind het een beetje jammer om afscheid te moeten nemen van de vaatdoekjesvraag. <laughs> ja, ik... nou, dat komt best wel... Nou, ik, ik, ik heb een vraag. <laughs> en ik, ik mag het vragen erbij stellen. Nou, dat... Maar ja. het, het, het, het, het internationale fest, festival, liedjesfestival, en ook het nationale festival, vergeleken met de euro... Ik heb er wel een antwoord op, maar u mag het als vraag deponeren. Ja, maar als je het antwoord al weet... gaan we er geen mensen mee last ja, die, opvallen, die meneer, natuurlijk. Ja, maakt een hele reële vergelijking. Nou, ik, ik kom maar even door dan. Want ik ja? heb nu het gevoel dat het meer een raadseltje is dan een vraag. Nee. Oh. Die meneer die duidde op uh, uh, de politieke corruptie. Oh. En daar heeft hij volkomen gelijk in. Ah. ja. Nou goed, als de laatste vraag en uw thema, kerstmis. Ja. Ja. Uh, 25 december. Ja. Al een uh, paar eeuwen lang. <laughs> ja. ja. Uh, sentiment. Er zijn mensen die sentimenteel zijn, is op zich prima. Mm -hmm. Er zijn mensen die negatief sentimenteel zijn. Er zijn o oh, zo zielig met kerstmis, speciaal met kerstmis, als uh, er geen liefde is, als er geen familie is. Ja. ja Zelfzielig zijn dat is ook een vorm van, uh, ja, uh, ik zou zeggen, zelfkastijding, uh, masochisme. Ja. Yeah. Uh, ga wat doen, ga wat lezen, <laughs> ga naar iemand toe zoeken, iemand op. Uh, er zijn zoveel uh, positieve dingen te bedenken. Goed. We gaan niet zielig uh, roepen, oh, nou is het kerstmis, nou moet er van me gehouden worden. Onzin. <güls> nou, ik vind best dat je mag roepen, het is kerstmis, er moet van me gehouden worden. Ja? Ja. Oh. Voor mij, Pat, roep je, het is Pasen, er moet van me gehouden worden, het is woensdagmiddag, er moet ja, maar, van me maar, gehouden maar, worden, maar, van, van mij mag je, het. Dat kun je niet afdwingen, Liefde moet je verdienen. Nou, soms kun je er best wel even om roepen. Oh. Ja, soms denken mensen, verrek, wordt er nog niet van die persoon gehouden, dan ga ik het doen. Ja, het kan zomaar ah, zo treffen, dat, toch? Ja. Dan ben ik eh, volstrekt met je eens. Ja, ja, ik hoor. vind het mag best om liefde gevraagd worden. Uh, geven geeft ook uh, een mate van voldoening zeker weten, ja. He, nou, ik, ik vind dit toch wel een mooie afsluiting van het gesprek. Oké, okay, super. En er ging een piepje. Dag. Bedankt, dag. Bedankt. Theo. Oeh, dat was een heel erg boeiend gesprek weer. Die meneer die heeft een oplossing geboden voor het probleem van het vaadoekje. Ja. En u zei dat, uh, dat u daar moeilijk afscheid van kon nemen. Ja, al oh, gelukkig bel je nog over het vaadoekje. Ja, want op de een of andere manier heb ik dat aangevoeld... dat ik dat zou zeggen. Ah, gelukkig. En ik vind het heel zielig als u iets van iets afscheid moet nemen... waar u grote moeite mee heeft. Dat zou vervelend zijn. Ik kan me dat ook voorstellen, hoor. Maar ja. dat geldt voor mij niet wat zaaddoekjes betreft. Oh. Um, even kijken, hoor. Ja, hij heeft uh, echt het gras voor me weggehaald... Want zijn wetenschappelijke verklaring kan ik niet overtreffen. Oh. Dus ik heb geen uitleg, maar ik heb nog wel een paar voorbeelden misschien. Ja. Uh, heeft u kamerplanten? <laughs> nee. Oh, ja, dat, dat is staat... een beetje jammer hè, van het voorbeeld. Dus ik zeg gewoon ja. Ja! <laughs> Oké. Okay. Ja. Ik bedoel, ik trap overal in. Ja. Um, nou, ik heb dus wel kamerplanten en er zijn een heleboel. En als ik met vakantie ga, dan vraag ik soms aan de buurvrouw... of ze me kamerplantjes water wil geven. Ja. Maar uh, die geeft dus zo weinig water dat dat... Dat bij wijze van spreken, die hele kluit, die, die, die grondkluit, en het wordt erin, dat die uitdroogt. En als het eenmaal zover is dat die uitgedroogd is, dan loopt, als je er dan een, een, een, een genève glaasje water op gooit, dan loopt het er gewoon doorheen. En dat is dus bij. bij ben u er nog? Ja, ja, ja. ja ik ik visualiseer. Ademloos te luisteren. Ik nou? visualiseer het plantje waar het water gewoon voorbij loopt terwijl die dorst heeft. Kan u laten ja, visualiseren? Best, ja. Oh, dat zou ik graag leren, want Je... ik kan het helemaal niet. Echt niet? Nee, maar ik kan wel veel meer dingen niet. Iedereen kan visualiseren. Nee, kan ik echt niet. Theo, denken ze aan witte paarden op het strand? Ja, hallo, dit is, dit is, dit is een, een geraffineerd uh, uh, grapje, want uh, ik kan ze me wel een beetje voorstellen, maar ik zie ze niet echt. Nou, jawel. Het, het is nog beter. Je moet, eigenlijk moet je vragen, Theo... Ja. Denk niet aan witte paarden dravend over het strand. Dit is, dit, deze is nog fantastisch. Dus ik wat bedoel, zie je nu voor je? Geef je soms cursussen op dat gebied. Nee. Oh, nou, maar ik, ik heb het er net al geconstateerd dat je erg veel weet. Het is ongelooflijk. Als je ja. aan een kennisquiz komt dan denk ik dat je alle vijftig keer achter elkaar de hoofdprijs vindt. Nee, want maar, ik maar, heb maar waarom -quiz -quiz Ja. Waarom zijn er eigenlijk geen kennisquizzen meer? Nou, dat is jammer, hè? Ja, ik snap dat niet, want je werd er vroeger mee dood gegooid. Ja, terwijl tegenwoordig ja. heb je alleen maar halve garenquizzen. Oh, dan moet ik bellen. Nou, het, het is serieus, lingo, dat kan toch iedereen? Ja, maar ik, vind, ik vond het vroeger toch wel leuk. Ja. Ik heb nou al lang geen televisie meer, maar... Vroeger luisterde ik En ik vond dat toch wel boeiend. Maar ja, als je er heel erg lang naar luistert, word ik een keer zat. Nou, dat stadium heb ik net niet gehaald. <laughs> nee, maar ik, ja, maar nee, ik vind. Ik vind je, de lingo, dit is je roept gewoon net zo lang woordjes. totdat het goede woordje er staat. Ja, maar ik bedoel, ik ben uit de tijd dat er drie letterwoorden waren, hè? Drie? Ja, of ja, drie lettertjes. Nee, is het ooit drie letterlingo? Dat moet echt hoeveel voor letter... 1850 geweest zijn. Nee, nee, hoeveel letters zijn het nu dan? Zes. Zes? Ja. Nou, ik, ik heb nog wel eens een keer heel lang geleden naar de televisie gekeken. En toen waren het vier. Nee. Ja, nou, ik kan me ook vergissen hoor. Vroeger was het gaan. vijf. Vroeger was het vijf? Ja. Nou, ik, ik kon het aardig volgen eigenlijk. Maar dan kan ik, Theo, ik, met de hand op mijn hart... Ja. kan ik je melden dat ik in mijn leven één keer naar lingo heb gekeken... maar dit is een beetje wat ik ervan meegekregen heb. Ja, dus vandaar dat je dus de aantal letters ook niet weet. Nou, volgens mij wel. Vroeger, volgens mij was het vroeger vijf en is het tegenwoordig zes. Nou, volgens mij was het uh, vroeger toen het begon, en dat heb ik dus nog meegemaakt, drie... Ja. En nadat ik de televisie afgeschaft had, heb ik eens een keertje ergens anders gekeken. En toen waren het de vier. Nou, toen wist ik helemaal niet wat, uh, uh, wat de hoorden waren. Volgens mij is het nooit drie geweest. Nou, zullen we wedden? Dat lijkt me spannend. Ik wilde wel om wedden. En, en wat moet dat dan opleveren aan wat, mij? wat zetten we aan jou? Nee, aan mij. Nee, want ik win. Nee, want ik heb gelijk. Ja, maar dat, neemt, dat maakt niet uit, want... Ik bedoel, ik ken een heleboel vrouwen die vinden dat ze gelijk hebben. En dan ja. denk ik altijd, maar, nou ja, ik ga er maar niet tegen in want er klopt geen bal van. Ja, je hebt gelijk. Maar, um, <laughs> jij zegt dat er ooit drie-letter-lingo heeft bestaan. Ik zeg, dat is niet waar. En we zetten erop een chocoladletter Ja, dat, dat, daar heb ik niks van. Oh. Ik bedoel, als ik het win, ik bedoel, ik eet wel chocola... Maar ik heet geen chocoladerepen, want daar zit suiker in. Dus ik heet rauwe nee. chocola. Maar het leek mij dan zo grappig dat we er drie chocoladeletters op zetten. Drie? Ja, een drie chocoladeletterwoord. Ja, dat is ook een leuk idee. <laughs> maar ja, ik ben er nog niet uit het probleem. Dat als ik win, dan krijg ik iets waar ik niks aan heb. Nee, dat zou vervelend zijn. Dan moet je het weggeven. Dat maakt je dan... een. Nee, dat vind ik geen enkel probleem. Maar, oh. maar ik, ik ben niet van plan om, om goede vrienden... Met suiker te frissen. Nee, nou dat. Kijk, weet je, ik, kan, daar kan ik lacherig over doen, maar daar kan ik me helemaal niet in vinden. Dus nee, wat nee, doen we dan? Nee, nee. nee nou ja. wil ik dat je er lacherig over doet. Nou ja, ik Want, kan niet lacherig wordt, doen over dan iets wordt het wat pas ik. Echt spannend. Ik vind het in de basis, vind ik dat. Ik vind, dat vind ik een mooie houding. Wat? dat je je vrienden geen chocoladeletters wilt geven omdat je ze niet wil vergiftigen. Ja, oké, okay, maar, maar dat, dat snap ik. Dat neem ik onmiddellijk aan. Maar ja. ik wil nou even horen waarom je de neiging had om er lachen over te doen. Want dan, dan wordt het spannend. Dat wordt, dat wordt helemaal niet spannend. Nou, wacht maar. Dan zou ik zeggen, nou, nou, nou, een chocoladeletter kun je toch nog wel weggeven? Ja, ik, ik kan wel honderd chocoladeletters weggeven, maar... Die geef ik niet aan mensen die ik ken. En trouwens ook niet aan mensen die ik niet ken. geeft een heel andere blik op Sinterklaas nu. Nou de, die de, ja, die de ja, dus hele december maar chocoladeletters weggeeft aan kinderen. Ja, maar dit is wel een goed idee wat u nou zegt. Want, want dat geldt namelijk voor alle feesten, hè? Ja. Bij Pasen wordt er ook allerlei zoetigheid uit. Nou, ook chocola, ja. En uh, we hadden de kerst al gehad. Ah, wat zijn er nog meer van feestdagen? <laughs> ja. Ik kan me niet meer herinneren, want ik feest nooit. Nee, ja, er is nog van alles. want ja. het gaat achter elkaar door. Inderdaad. Maar in ieder geval, ja. volgens, mij, volgens mij heb je de spijker op zijn kop snaren dat bijna bij alle feesten zoekigheid op tafel komt. Ja. En ja. ja, ik denk dat dat uh, bedacht is door de suikerfabrikanten, want trouwens raken ze spullen wat beter mm, kwijt. Ja. ja. Nee, het is wel zo dat het wordt natuurlijk ook van Valentijnsdag gezegd met. Uh, ja, de hartjes bloemen, en toch? de kaartjes en de bloemen en de ja, chocolaatjes. daar er en, ook bij, ja. Maar bij, ja. bij Sinterklaas is alleen maar zoetigheid en, ja. en geen, geen uh, kaartjes en dat soort dingen. Nee. Huh? Maar belde die ook weer over, Theo? <laughs> dat ging ik heb het echt vergeten want dat vind ik fantastisch want ik vergeet alweer de andere. Ik weet wel dat we we doen het hele die hele toestand over lingo doen we gewoon om de eer want anders zijn we nog een kwartier bezig om uit te vinden waar we om kunnen wedden maar we wedden dus gewoon om de eer. Ik zeg, ja, maar dan, wil, dan wil ik wel even horen uh, wie de gewonnen heeft. Ja natuurlijk tenminste. Dus er zal iemand me terug moeten bellen. Misschien die aardige meneer. Nee, die... je moet gewoon radio blijven luisteren natuurlijk. Nou, mamie, moet je luisteren. Ja. Uh, nou, nee, ik ga niet vervelend doen, maar... Nou... Wie, wie... <laughs> ja, nou ja, je zat is <laughs> ongetwijfeld zo opvatting. Dat vind ik ook wel veel lollig. Ja. Maar wie is er om kwart voor vier nog wakker? Um, jij, ik. Ja, maar dat zijn toch wel een beetje abnormale mensen. Stefan Ria, Patrick, Jasper, Sinje, Ben, Anouar, Claudio, Henk, Willem, Theo, Jack. Die bellen allemaal. Ja, nou ja, goed, maar, maar dat bepaalt geen doorsnee van de Nederlandse samenleving. Nee, natuurlijk. dat niet. Het bos nee. slaapt overdag. Ja. Maar ja, dit programma draait als een tierenlier. Dus ja. er moeten inderdaad een aantal mensen zijn die op dit moment ook niet slapen. Ja. He? Dus ja. Uh, ja, ik ben even de klus kwijt. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik ook niet goed weet waar je nu naartoe wil. Ik wil nergens naartoe. Oh, oké. Okay. Het enige wat ik kwijt wilde is dat de meeste klanten van dit programma ja. uh, nogal langdradig zijn. En ik was van plan om dat niet te zijn, maar ik kwam <laughs> me door op. En dat is jouw schuld. Hey, ik krijg altijd een commentaar dat ik moet lachen tijdens een gesprek. Maar ik vind het wel heel grappig dat jij zegt van dat je vindt dat mensen nogal langdradig zijn. Ja, is het niet waar dan? Ja, nee, ja. Want ik bedoel... wat het meest opvallende uh, uh, is, dat ik luister wel eens meer laat naar... naar, naar uh, uh, dit soort uh, spelletjes. Ja. Maar. Uh, oh, dan ben ik weer. Ik kan het nee, doen. maar je wilt gewoon even mopperen dat mensen langdradig zijn. Maar dat nee. komt gewoon. Nee, dat komt gewoon omdat wij tegenwoordig gewend zijn dat mensen maar vier, drie minuten mogen praten op de nationale radio. Ja, en nee. het is nu midden in de nacht. We houden ons niet aan die regeltjes. Als nee. jij gewoon uh, 20 minuten wil vertellen over. Uh, lingo, Van lingo tot, uh, tot uh, spelletjes en vergeetachtigheid. Dat maakt me allemaal niet uit. Nee, ik vind maar het gezellig. Goed is dat, je, dat je het allemaal hartstikke leuk vindt en boeiend... Ja. en dat je er echt ja. naar luistert. Ja. En, en, ja. en ja, dat vind toch wel wonder. Bovendien, uh, het is je aard niet om, om gesprekken af te kappen. Nou, dus een beetje bedoel, wel. Nou, af en toe als, wel. Ja. Als ik Met iemand anders had je te praten had ik al lang opgehouden... want, want jij houdt me aan de praten ook. Nee, helemaal of, niet. Ja, dat realiseer je niet eens. <laughs> Ik bedoel, dat met de beste bedoelingen. Maar ik, ik, ik Zand, neem standpunt en maar Ik bedoel, ja. over mensen ook bellen. Nou, die worden, die worden bij wijze van spreken na tien seconden afgekapt. Ja, maar dat is, is overdag. Dan hebben mensen een spanningsboog van vier zinnen. En dan houdt het op. Ja, dat is, en maar nu dat liggen een... mensen in bed of op de bank of ze zitten in de auto... en er wordt toch verder nergens anders gepraat. Dus het maakt ons wat uit als het heel lang doorgaat. Nou, maar als het saai wordt, zet ik je gewoon uit. Ja, maar dat is ook een kwestie van smaak natuurlijk. Bedoel, nee. als, als je mij saai vindt, dan... dan vindt iedereen ja, je dan, saai? Dan, dan, ik ben echt een landelijke, ik ben lang, een landelijke meetpunt voor wanneer iemand saai wordt. Dat kan ik me voorstellen, maar dat vind je niet zo gauw. Nee. Nee, nee maar, dat maar daar, een... daar had ik het over. Ik bedoel, ja. uh, op de een of andere manier ben je zo geïnteresseerd... En... Uh, dan gooi je niet na, na vijf minuten de, de hoorn op de haard, want dan denk je hé, hey, nou wordt het ineens leuk. En oh ja. dan ga je door, want ik heb bij een van de vorigen ook gehoord dat het bijna afgelopen was, dat was een mevrouw geloof ik, leuk mens. Ja. En ja, die zei op een gegeven moment dat ze maar doorratelde. Ja. Nou, uh, uh, dat vond je helemaal geen probleem, want je vond het interessant wat ze zei. Ja. Ja. Nou, en dat vind, dat vind ik leuk, want dat soort mensen ken ik niet. <laughs> Nee, maar het is wel, het is, het is, soms vind ik het wel een beetje, ik denk dat er nu ook wel mensen die zeggen, ja, hang die meneer nu maar op. Ja, dat weet ik zeker. Ja, heb ik niet hoor. Ik denk, ik zit naar mijn klokje te kijken. Ik denk, ik heb dit uur nog 11 minuten en 45. Wij maken het samen wel vol. Oh, dat lijkt me leuk. <laughs> ik bedoel, want dan stijg ik zo in mijn achting, want ik, ik heb wel eens meer gebeld. Ja. En toen was, dat was de aardige meneer en die zei van, uh, nou, uh, uh, u hoort zo. En toen zei ik, oh nee, doe maar niet. Oh? Ik, geloof, ik geloof niet dat ik mijn werk open durf te doen op het radio. Och, nou, dat valt wel mee, hoor. Ja, nu wel. Ja, het, het gaat vanzelf, hè? Ja, maar dat ligt ook aan de dame. Ik doe niks. Nee. Ja. nee ik nou, doe je, niks. Je zegt op het juiste moment iets... ...waardoor, de, de, wa, waardoor die, die zeurdige gebellen denkt van... ...hé, hey, ga gaan we daar eens even over door. Nee, maar één ja, ding... Ik wil nou toch niet vertellen dat je, dat je je niet realiseert... ...dat je toch wel heel bijzondere capaciteiten hebt... Nee. Nee. Oh, ik weet, nee, maar ik kan je, ik kan je vertellen. Mm -hmm. um, uh, los van het feit dat er echt nooit drie-letterlingo heeft bestaan, dat weet ik echt bijna zeker. Maar los daarvan ben Hoe ik... Weet je dat? dat? weet ik gewoon zeker. Drie-letter lingo, dat werkt niet. Dat is gewoon geen format voor een spelletje. Als, als dan krijg het je... Een... Het, als het een vijf-letter woord is, dan is drie letters toch uh, best wel boeiend, hoor. Nee, dat wordt toch heel saai? Dan krijg je nee, bak, B-A-K. Da, nou durf ik er wel een ton op te zetten. Nou weet ik zeker dat ton, ik... Ton, T-O-N. Ja. Dat gebeurt niet. Als je al naar die piepjes luistert, dan krijg je ton, T-O-N, piep, piep, piep. Dat klopt niet. Het zijn meer piepjes. Nee. Nee, nee, nee. Maak jij het woord nou maar eens af. Als je met vijf woorden... Nee, vijf. Nee, ik zei... ja, Vijf Nee, Vijf letters. Ja. En dan krijg je drie letters gratis. En daar moet je dan een woord van maken. En wel zo snel mogelijk. Maar dat is iets anders. Nee, oh. maar dat is heel simpel. Sowieso is het een simpel spelletje, maar sowieso, dat is iets anders. Vijf letter worden en dan drie gratis, dat geloof ik wel. Maar er is nooit drie... Nee, nee, nee, drie... dat zeg ik niet. Ik zei, een drie-letter spelletje is het. Nee. En maar dan, dan, dan moet je van die drie letters die je opkrijgt, moet je er vijf maken. Ja, maar je gaat terugkrabbelen, want je zei nee. dat het drie-letter lingo was. Ja, zo, zo noemden ze het toen. Nee. En dan bedoelden ze mee dat je drie letters kreeg. Ik krijg van mijn vrienden in de chat krijg ik een linkje gestuurd. De ja. geschiedenis van Lingo. Dat is mooi. Ja. maar voor. In 1987 kwam het programma voor het eerst op televisie. Nee joh, nee joh zeg er maar gelijk uh, uh, of je gelijk hebt of niet. Nee, een beetje inleiding. Vinden mensen leuk om te weten? Het spel ja, is bedacht is door een Amerikaan. Ja, dat is het waar. Ik bedoel, ik zit hier niet uh, voor mezelf. Maar nou kijk, om, om, om... dit zijn allemaal leuke weetjes. Het spel is geflopt in Amerika en Canada. Ja. Harry de Winter, kocht, weet je, de televisieproducent... Ja. ...kocht de rechten en haalde het spel naar Nederland... ...waar ja, het wel een was... succes werd. Ja, nou, die man had er kijk op. Met het geld dat Harry de Winter verdiende bij Lingo... is hij zijn eigen televisiebedrijf begonnen. Ja, ja. François Boulanger was 35 jaar... toen hij eindredacteur werd van het programma. Leuk, hè? Vind maar ik leuk. Maar kwam nooit op de televisie. Jawel, François Boulanger heeft het een tijdje gepresenteerd. Maar, oh ja, maar eerst was het Robert en tijd. Brink. Robert en Brink, kan ik me ook nog herinneren, ja? ja? Oké. Okay. Tegenwoordig bla bla bla, 2000 bla bla bla... ieder team dit... Uh, sinds 2002. Hm. Hm. Oh, dat is echt acht pagina's informatie over lingo. Zo ingewikkeld is het nou, toch niet? Nou, maar hadden die medewerkers dat dan niet even verder op kunnen zoeken? Ja, we hebben toch, ik heb toch helemaal geen medewerkers? Jawel, want je kreeg door... Ja, dat zijn ja, mensen op de chat. Dat zijn gewoon mensen die gezellig meezitten. Oh, de chat. Ja, oh, maar dat, dit dat... is echt, het is acht pagina's dit. Ja, maar nou, dat, dat, dat moet die meneer eerst maar even opzoeken voor je, vind ik. Ja? ja, vind je niet? Dat vind ik wel een beetje veel gevraagd. Nee, als, als, je, als, als je nou naar aanleiding van iets reageert... Hè, en dan, dan, dan, dan, dan uh, uh, check je terug dat je dat antwoord weet... en dan moet je een boek van 100 pagina's doorworstelen. Ja, dat schiet er natuurlijk niet op. Nee, ze best... ik vind dat ze dus... Ja, ik Die heb, het. Moeten iets ik heb zijn. het. Ik heb het. Ik heb het. Oorspronkelijk werd het spel met woorden van vijf letters gespeeld. Ja. Nee! Wel waar, mevrouw. Nee! Maar, maar lees maar verder, want je, krijg, je moet vijf, een, vijf, uh, een woord uit vijf letters bestaande maken, maar je krijgt drie letters en die andere twee die moet je zelf bedenken. Ja, nou dat letters... geloof ik best dat dat eens een keertje gebeurd is. Maar nee, dat is nooit, drie letter lingo, er is nooit geweest dat je woorden van drie letters moest raden. Nee, maar oh, ik, ik dacht dat je super intelligent was. Maar... Nou, daar kom je ja. mooi van terug. Uh, nou, dat wil ik een... niet zeggen, want je kan natuurlijk super intelligent zijn. Maar ja. iedereen heeft natuurlijk iets waar hij niet goed in is. Goed, het wordt de hoogste tijd om over te schakelen naar Arend. Mag ik je hartelijk bedanken voor het gesprek? Ja, heel graag. Tot en de volgende maar keer. Terug. Ja, nou, daar denk ik nog even over na. Maar je weet ja, nooit. Natuurlijk, ja. Net als, als je er niet op je rekenen. Je een keertje verveeld, kan dat. Oh, niet zitten, ja, dat hè? is een mooi moment. <laughs> Bedankt, hè? Dag. Dag. Arend. Hallo, lieve nachtzuster. <laughs> Hallo. <laughs> Hi. Uh, oh, oh, wat een verhaal met die meneer. Nou. Ik had wel het idee dat zijn uh, invalshoek wat meer calvinistisch is dan mijn achtergrond. Oh. En daar uh, baseer ik mijn vraag ook een beetje op. Ja. Ik kom uit een vrij katholieke achtergrond. Ja. Ik heb een katholieke vriendin. Oh. En ik ben zelf uh, een Mm -hmm. Maar uh, uit mijn herinnering uh, ging de kerstboom, om daar even op terug te komen, pas ja. het huis uit. Tijdens of met drie koningen. Ja. En waarom is dat dan? Waarom met drie koningen? Dat is 6 januari, toch? Of niet? Of 7 januari, 6? Rond die tijd. Ik ja. dus weet niet of het een vaste datum is. Ja, dan mag de kerstboom uh, eruit. Ja, maar waarom? Ja. Waarom niet 31 december? Waarom niet 1 januari? Waarom in katholieke beleving met drie koningen? Ja, dat nou, weet ik dus niet. Ik denk dat uh, uh, 31 december zou heel onverstandig zijn. Want op 1 januari wordt het grof vuil niet opgehaald. Ja, en buiten dat is rottigheid buiten met vuur. Ja, dus, uh, met vuurwerk en zo. zo. Ja. Dus het moet al daarna. Maar waarom met drie koningen? Nou, dat weet ik niet. Koningen heb ik nog een insteek op een aantal andere dingen die spelen. Ik nou. ga van een Euroviso-festival en ik ga naar Ajax. Oh? En ik heb een vriendin. Dus, <laughs> ja. Uh, ja, en dat even kort te sluiten. En met die haren. Ja. Bij mijn weten worden haren, als je ze vaak uh, scheert, zeg maar, of tondeert worden haren dikker en kunnen van haar verkleuren. Van, ja. Oh. Bij mijn weten. Oh, nou. Ja, dus dat zou... zou ik even meegeven. Maar dat ja. mijn vraag is eigenlijk: waarom de kerstboom weg met drie koningen? Ik zet hem erbij, Arend. Dank je wel. Ik is doe. Ik doe mijn best. Goede nog, hè. Ja. Dank je wel. Dag. Hoi. Dag, Arend. Klaas. Ja, Astrid. Daar ben ik weer. Die leraar over die eentjes en die geluidsbarrière in water. Ik zag je mailtje al. Uh, want ik heb een uh, verhaal over die droge, die natte vaardoek. Dat ja. klopt hoor. Die, die, die manier die dat zei, uh, dat klopt wel. Ja. Maar die manier die daarop uh, reageerde met de oppervlaktespanning in het water, dat ja. klopt niet. Oh, gelukkig, want daar begreep ik echt niks van. Het heeft te maken met adhesie en, Co, Ad, en cohesie. En ik zal het proberen in uh, Jip en Janneke uh, taal te vertellen. Je hebt nog 3,5 minuten, want ik heb iets te lang met die Theo gepraat. Ja, je hebt heel lang gepraat. Ja, ik want, weet uh, het. Want weet je waarom lingo vijf letters had? Nou? Omdat lingo ook uit vijf letters bestaat. Ach, getaalt. natuurlijk. We spelen nu lingo's. Ja, in feite wel. Ja. Maar, maar het is ooit begonnen met vijf letters. Ja. Maar, maar uh, even mijn verhaal over de afhees ad en de cohesie. Uh, moleculen die trekken elkaar aan. Of niet? Als je in een glas water... een. Uh, uh, ziet, dan zie je aan de randen altijd dat het water een beetje bij de randjes optrekt. Dat heeft te maken met de adhesie van glas en water. Dat betekent dat die moleculen van glas heel goed kunnen samenwerken, aantrekkingskracht hebben op die watermoleculen. Maar wat gebeurt er nou? Uh, als je bijvoorbeeld kwik hebt, dan heb je een, een, een, een, een vloeistofspiegel die helemaal bol staat, omdat de cohesie groter is dan de adhesie. Ja. En als je een droge vaardoek hebt, dat is gewoon een andere stof dan water. Maar water, uh, dat kleeft vres vreselijk aan elkaar. Dus uh, denk maar aan een ruitenwissel op je auto of wat ik maar. Water kleeft aan elkaar. Dat, blijft, uh, dat heeft veel grotere verbindingskracht met welke andere stof dan ook. Dus als je een natte vaardoek neemt, dan is die vochtig. Daar zit water in. En die watermoleculen die in die vaardruk zitten. die hebben een grote bindingskracht met de watermoleculen die dan nog bijvoorbeeld op het aardig liggen. Wauw. Ik ben er gewoon ja, van kun... onder de indruk dat je iets kunt uitleggen zodat ik het begrijp. Maar het ja, feit. Maar goed, ik, ik geef ook wel aan een VMBO-leerlingen. Ja, ja precies. Nou, ja, dat is een beetje mijn niveau. En als je dus zo'n bolletje water op het aardig hebt liggen. Dat, ja, dat komt... Dat, komt, dat dus, is de, dat, cohesie. de, moleculen de water die, die, die willen cohesie. Die willen bij elkaar blijven. Die willen niet uh, uitvloeien. Nee. En, en als je dan zo'n vaardoek... Die, die helemaal droog is. Ja, die bindingskracht met die vaardoek hebben ze niet. Maar ze hebben wel bindingskracht... Met eigen moleculen. En daarom gaan ze dus beter... In een natte vaardoek zitten. Precies. En hoe komt het dan dat een ongewassen vaatdoek helemaal niet opneemt? Een ongewassen vaatdoek, daar zitten, daar zitten chemicaliën in, die moet je eerst wassen. Ah, oké. Okay. Een ongewassen helemaal... vaatdoek moet je eerst wassen, ja. Ja, die moet je eerst wassen, een handdoek oh, toch ook. Ja. Nou, hè? Ik vind, een, uh, ik vind een... En hoe vaak verwissel je je vaatdoekje? Eigenlijk elke dag. Ja, Want eigenlijk elke dag, in, die, hè. Die, die, die stapelen daarin op. Ja. Want bacteriën die genieten in een, uh, in een vochtige ruimte. Ja, want die hebben toch een zekere cohesie met het water? Nou, dat weet ik niet. Uh, maar die zitten gewoon uh, uh, lekker op, op, op, op, op, op uh, vieze, natte plekjes. Zo kun je het ook zeggen. Ja. Nou, heel hartelijk bedankt, Klaas. Tot een volgend evenement, maar weer. Ja, doen we. Oké. Okay. Oh, okay. Tot dan. Hè? Dag. 0800-1121 voor al je vragen. Maar ook je antwoorden op alle vragen die nog openstaan. Bijvoorbeeld over de organisatie van het Songfestival. 0800-1121.